Het NOS-journaal. Mark Visser. Uitbraakpoging Gevangenis Middelburg verijdeld. DigiD offline gehaald vanwege ernstig beveiligingslek. Een dopingakkoord gesloten met drie Nederlandse wielerploegen.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 Advocaat Bram Moskovic wordt niet met onmiddellijke ingang geschorst. De deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam zegt... dat de advocaat een gewone tuchtrechtelijke procedure kan verwachten. Estelle Kruijf beschuldigde Moskovic gisteren van financieel wangedrag. Zo zou hij te hoge rekeningen hebben ingediend... toen hij haar bijstond tijdens de rechtszaak tegen haar vriend Bader Hari. De nieuwe raadsman van Estelle Kruijf diende een tuchtklacht in... en vroeg de deken om Moskovic per direct uit zijn ambt te zetten...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 In New York is een veerboot aan de zuidkant van Manhattan tegen de pier gebotst. Media in New York melden dat er 30 tot 50 opvarende gewond zijn geraakt. De veerboot kan zo'n 400 passagiers vervoeren. De boot vaart tussen New Jersey en Manhattan. Het is niet duidelijk waardoor de veerboot hard in botsing kwam met de pier.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 Dan het weer. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. Morgen overdag wat zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. Later op de dag valt er af en toe een beetje regen of motregen. En het wordt ongeveer 7 graden. Dan de komende dagen. Met een oostenwind wordt het dan kouder. Overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. En in de nachten vriest het licht. Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste files zijn gemiddeld 3 kilometer lang. Wat opvalt is, is de lange file op de A13, Rotterdam richting Den Haag. Daar staat tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Noord 9 kilometer. Bij Delft is de rechte reishok dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Een aanrijding op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Alvet-Hunerdo en, en Schaarsbergen 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht.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 Zes over vijf, goedemiddag. Drie grote Nederlandse wielenploegen willen schoon schip maken. De renners die voor 2008 dopinggebruik opbiechten... zullen niet op staande voet worden ontslagen. Zal dat leiden tot massale bekentenissen? Straks geolippens. We beginnen in Rotterdam bij een voorgenomen fusie in het onderwijs. De twee Rotterdamse ROC's Zatkin en het Albeda College overwegen om samen te gaan. Om zich daarna weer op te splitsen in zeven aparte zelfstandige scholen. Dat moeten dan vakscholen worden. Bijvoorbeeld voor techniek, voor zorg of voor ICT. De ROC's hopen dat de opleidingen zo beter aansluiten bij de beroepspraktijk in de regio. Verslaggever Henrik Willem Hofs ging kijken bij de technische afdeling van het Albeda College. We hebben een tandro aan te maken. Deze moet dan precies op een maat staan... Dan moet de gelijke, deze moet dan ook aan de andere kant, deze precies, die maat moet allebei gelijk zijn, zeg maar. En dit moet op waterpas staan. De heren worden hier opgeleid in de opleiding Monteur, Montage, Onderhoud. En dat zijn belangrijke schakels in de, in de industrie om te zorgen dat het proces door kan blijven gaan. Wil Broekhuis is onderwijsleider hier bij het Albeda College in de RDM-campus. Inderdaad, dat klopt. En je ziet hier verschillende voorbeelden van het stellen van, van lagers, het afstellen van, van kettingaandrijvingen en dat soort zaken. Daar worden de mensen in opgeleid, allemaal vanaf tekeningen, zodat ze ook een tekening kunnen lezen en begrijpen wat, hoe een technische installatie nog gaat zit. Voor deze jongens is het overzichtelijk, maar het Albeda College heeft bijna 50 opleidingen en het Zadkine even zoveel. Om het duidelijker te maken willen de scholen nu samen gaan en daarna opsplitsen in zes of meer mbo-colleges. Anja oh van Gorssel van het Albeda College. Wij zijn in Rotterdam met twee grote ROC's, complexe organisaties... die eenzelfde soort aanbod uh, neerzetten. Dat is voor het bedrijfsleven onhandig en dat is voor studenten ook niet handig. Omdat ze soms helemaal niet weten waarom ze voor de een of de andere opleiding zouden moeten kiezen. Dus wij kiezen ervoor om dat samen te bundelen. Datzelfde onderwijs wat bij elkaar hoort, bij elkaar. Helder voor studenten, helder voor het bedrijfsleven. Wim van Sluis, u bent voorzitter van de werkgeversvereniging Delta-Links in de Rotterdamse haven. Ja. Hoe kijkt u daar als werkgeversman tegenaan? Nou, ik denk dat dat een hele mooie oplossing is. Uh, met name het herkenbaar maken van dat beroepsonderwijs. Een beetje terug naar die vakscholen. Uh, ik denk dat dat een hele goede zaak is, want het is natuurlijk allemaal heel erg groot. Uh, en ja, dat is natuurlijk bestuurlijk uh, moeizaam. Ook niet echt herkenbaar voor de leerling. Als we het dan weer opsplitsen en uh, heel specia specialistisch maken voor dus een goede focus. Maar het is eigenlijk weer terug naar af hè, naar LTS, MTS-model. Ja, maar als je dit ziet gaat het wel iets moderner dan vroeger. En het is natuurlijk van groot belang dat het technisch onderwijs het stuk innovatie meepakt en de laatste stand van de techniek. Dat is ook de inbreng van het bedrijfsleven. Dus het is wel terug naar vroeger, maar niet terug naar af. MTS Plus. MTS Plus, ja. Dat is denk ik heel, heel mooi gezegd. Hallo heren. zijn jullie mee bezig? Uh, met buigen. Moet moeten uh, een bakje maken. Van ijzer, Ja. En is dat lastig? Nee, vooral mee. Je moet gewoon de procedures volgen die je moet doen. En waarom hebben jullie voor deze opleiding gekozen? Ja, ik wou met, met mijn handen bezig zijn. En wat wil je ermee gaan doen? Ik wil later in de procesindustrie. Is daar werk in? Ja, genoeg. Er zitten te springen, heel mensen. Ja. In die broekhuis, u hebt zelf op het LTS en op de MTS gezeten. Uh, nou wil eigenlijk die grote onderwijsinstellingen hier in Rotterdam, die willen daar eigenlijk een heel klein beetje weer naar terug. Wat vindt u daarvan? Ik vind het op zich een goede ontwikkeling, vooropgesteld dat we ook de nieuwe technieken die vandaag de dag aan de orde zijn, dan ook meenemen in dat soort concepten. Want er is natuurlijk nog steeds een heleboel uh, nieuws, elke, elke dag weer. En ik, uh, ik vind het een goede zaak als de oude MTS en de oude LTS weer terug zouden komen, maar uh, in deze vorm dan. De LTS en de MTS in de haven is nog steeds een grote vraag naar technisch personeel. Bedrijven geven zelfs een garantie op een baan als jongeren een technische opleiding kiezen. Praat we over verder met Jan van Zijl. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de NBO-raad. We horen mensen weer hardop roepen om een terugkeer van de LTS en de MTS. Een nostalgisch gevoel. Wat vindt u daarvan? Ja, daar heb ik een beetje gemengde gevoelens bij. Ik snap dat wel. En tegelijkertijd, het werd ook in de uitzending al wel, in de reportage al wel duidelijk... Technisch onderwijs of MEAO-onderwijs, handelsonderwijs, anno 2013... is echt ander onderwijs dan van 1980. He, dus de roep om de oude MTS. De nostalgie snap ik. Het staat voor kwaliteit. Die kwaliteit moet er nu ook zijn. Geen misverstand, maar het gaat echt om heel ander onderwijs. Ja, het moet vooral moderner worden, hè, werd in de reportage gezegd. Ja, ja. moderne leermiddelen, eh, gebruik maken van de modernste faciliteiten. Dat is echt iets anders dan die, die prachtige, leuke, oude MTS van, daartoe, van de straat. Nee, maar die moderne toepassingen, zijn die terug te vinden in de plan... zoals het Zadkien en het Alberta College dan nu eh, voor, voor zich hebben liggen? Dat denk ik wel. Het worden overigens nog steeds behoorlijk grote scholen. We praten over bij elkaar 40.000 studenten. Dus als we dat in zes of zeven scholen opgrit, dan blijven er nog scholen over van vijf, 6.000 studenten. Dus dat is, ook dat is al een verschil met die oude gezellige MTS. Uh, en daarom is het ook heel erg een Rotterdamse oplossing voor een probleem. Namelijk twee grote scholen met elkaar of samenwerkend... Fusie mag niet, snap ik ook. Dat wil de minister niet meer, de politiek niet meer. Dus dan moet je andere vormen vinden om niet elkaar het leven zuur te maken... in concurrentie, maar in samenwerking. Die situatie komt alleen maar in Rotterdam in deze mate voor. Maar in Rotterdam heb je ook een specifieke situatie met betrekking tot uh, Zadkin. Verkeerde grote financiële problemen staan ja. onder de zwaarste vorm... van financieel toezicht bij de inspectie van het onderwijs op dit moment. Um, er werd aangekondigd dat er ontslagen gaan vallen. Het aantal leerlingen dalen. Is dat niet simpelweg de reden waarom ze willen gaan samenwerken of noem het dan ook fusieren met het albeden? Nou, niets, ik denk niet direct, hè, maar u zou het aan die, aan die bestuurders moeten vragen. Nee, u had er wel zicht op. Dat, wat, wat ik, denk heb begrepen, ik heb begrepen dat, dat op zichzelf het acute financiële probleem... in Zadkin behoorlijk uh, verminderd is. Ik denk wel dat men met elkaar besloten heeft. We kunnen elkaar beconcurreren. Dat is ook financieel buitengewoon kwetsbaar. Of we kunnen zeggen, nee, we staan de handen in één... en we lossen onze problemen in Rotterdam gezamenlijk op dat lijkt mij al kostenefficiënter dan zo'n concurrentieslag. Dus ook, ook vanuit dat perspectief zie ik daar de voordelen van. Ik denk dat men die keuze ook wel gemaakt had zonder een financiële probleem. Maar ja, als we kijken dan naar Rotterdam, maar dat dan nationaal proberen te trekken. U zegt dat het een specifieke doelgroep in Rotterdam als arbeidersstad. De leerlingen daar die willen weten wat ze kunnen gaan doen straks in het bedrijfsleven. Maar u was voorzitter van de MBO-raad. Ziet u situaties, MBO-scholen, waar ze dat voorbeeld van Zadkin en het Albeda College wel degelijk kunnen volgen? Um, ik sluit niet uit dat die discussie hier en daar wel gevoerd zal worden, maar ik, ik, ik weet ook echt zeker dat er geen situatie in het land is vergelijkbaar met Rotterdam. Als je naar andere wat grotere steden kijkt, in Eindhoven of in Twente, daar heeft men ook betrekkelijk grote ROC's, maar daar heeft men niet twee ROC's die met elkaar concurreren. Dus dat maakt echt een verschil. Uh, en die scholen zijn ook weer niet zo groot dat je ze kunt opknippen in zes, zeven andere scholen. Daar komt nog wat bij en ik hoop dat men dat in Rotterdam ook realiseert. En ik denk dat men dat wel doet. Tuurlijk, zeven autonome instellingen, dat kan voordelen hebben. Maar bedenk toch ook dat er ook redenen waren ooit om te komen tot schaalvergroting. En de voordelen die daarbij horen. En ik mag hopen dat het haalbaarheidsonderzoek ook kijkt naar het behoud van die voordelen. Of anders gezegd, spoel niet met het badwater ook het kind. Weg. Want u spreekt die hoop natuurlijk uit met een zekere vrees. Waar bestaat die uit? Nou, nee want, nee, want ik heb veel vertrouwen in deze bestuurders. Maar wat is het risico als je inderdaad met zeven scholen gaat werken die, zoals u berekent, vijf... Je, je kunt, als je, die, als je samenwerkt, als die zeven scholen toch weer een vorm vinden om niet vrijblijvend samen te werken, dan kun je ook de voordelen van een grotere schaal in stand houden. En ik heb begrepen, in het haalbaarheidsonderzoek zal ook daarnaar gekeken worden. Dus zeven aparte scholen betekent nog niet, niet een bepaalde vorm van... Samenwerking die niet vrijblijvend de voordelen van schaalvergroting in stand doet houden. En daar mag ik op hopen. En want we zien wel een trend inmiddels dat het MBO onderwijs toch wel kleinschaliger georganiseerd aan het worden is. Precies. Goede vraag, want dat zie je ook gebeuren zonder dat per se overal zelfstandige, kleinere, maar nogmaals vijf, zesduizend studenten in Rotterdam, kleinere scholen ontstaan. Ik zei, er zijn grote MBO scholen die ook op dezelfde wijze als in Rotterdam, uh, denk aan Utrecht, uh, ook kiezen voor herkenbare zelfstandige eenheden waarvan het bedrijfsleven zegt... dat is voor ons een interessant aanspreekpunt. En ook leerlingen zien, ja, daar kun je het garagevak leren... of automobiel, het automobielvak leren, of de zorg, of het welzijn. Die trend zie je eigenlijk in het hele mbo. En dat vind ik een goede. Jan Zel, voorzitter van de mbo-raad. Dank u wel. Graag gedaan. Een hele goede tip om water te bestaar, besparen van wethouder Wassing... uit A. en Hunze. Ga plassen onder de douche. We bellen straks met de wethouder. Jolande van der Velden, hoe staat het ervoor? Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is de rijstrook weer open. Dus dan kan die file van 9 kilometer wat gaan oplossen. Nieuw probleem op de A22 Beverwijk richting Velzen. Na een aanrijding is nu de Velzen tunnel dicht. Beste ze omrijden via de A9 de Wijkertunnel. Op de A76 Belgische grens richting Heerlen staat dus de Stijnen nut 7 kilometer. Dat is een aanrijding. De linker is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Bij de gevangenis gevangenistorentijd in Middelburg is vanmiddag groot alarm geslagen. De politie zette de omgeving van de gevangenis af. En er stond een arrestatieteam op het dak. De actie is inmiddels voorbij. Esther Boot van de politie Zeeland-West-Brabant, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was er aan de hand? Ja, bij toerpijt kwamen er vanochtend er, ja, vanaf half negen enkele telefoontjes binnen En daarin werd aangekondigd dat er, er een voornemer was om een gedefinieerde op een gewelddadige wijze te bevrijden. Nou, dat werd door de medewerkers van uh, Torentijd natuurlijk zeer serieus genomen. En die hebben ons uh, gewaarschuwd. En we hebben in de loop van de ochtend allerlei uh, voorzorgsmaatregelen genomen om dit te voorkomen. Wat was de bedoeling om dat op een gewelddadige wijze te doen? Ja, dat werd niet helemaal duidelijk. De, de, de, de dreigingstelefoontjes waren niet zo lang dat je precies kon opmaken wat, wat er nou de bedoeling was. Uh, die meneer die dat uh, vertelde die, die uh, was ook niet heel erg informatief. Maar het, was, het kwam wel zo serieus over dat, uh, dat ze ons gewaarschuwd hebben. En wij hebben daar ook uh, natuurlijk onze maatregelen op genomen. Want stel voor dat het echt zou gaan gebeuren. Want het ging om een bedreiging van gevangenispersoneel of van mensen die in de buurt wonen? Nee, het ging erom dat, ze, dat ze iemand uit de gevangenis wilde halen op gewelddadige wijze. Uh, maar dus de ik neem aan... Die gevangenis zit, die daar gevangen zit, die wilde ze op gewelddadige uh, wijze bevrijden. Uh, maar ik neem aan dat jullie, daar, jullie zijn de gevangenis en daar zijn jullie in principe voorbereid. Hoe, hoe gewelddadig, op wat voor manier moet dat dan gebeuren waardoor u denkt van, we moeten die hele boel daar afsluiten om, om de gevangenis heen? Nou, dat kan van alles natuurlijk gebeuren. Dat kan je vanuit de lucht doen, dat kan je vanuit, uh, vanuit de weg doen. Je kan een, een, een... .bom uh, gooien of. Ja, je, je kan alles bedenken. hoe je iemand uh, zou willen bevrijden. Dat kan in principe. Uh, lukken voor een gedeelte. dat je dus uh, de buitenmuren. beschadigt of iets dergelijks. Dat heeft natuurlijk gevolgen. voor de mensen die er werken. en voor mensen die er uh, gevangen zitten. Dat is een reële bedreiging. Daar kunnen gevonden, gewonden vallen. dus dan neem je voorzorgsmaatregelen. Ja, en. Uh, waar zit deze gedetineerde voor in de gevangenis? Uh, ja, daar kan ik geen mededeling over doen. Dat, uh, dat is uh, ja, persoonlijk, dat kan, je, dat, is, dat kan ik niet zeggen, nee. Zit hij nog wel in de gevangenis toren tijd of is hij overgeplaatst? Uh, daar zijn, daar zijn uh, uh, natuurlijk wel uh, maatregelen genomen om die meneer daar weg te halen. En degene die verpland waren om hem, uh, zoals u zegt, op gewelddadige wijze te bevrijden... zijn die opgespoord? Weet u om wie het gaat? Nou, dat is dus een, een onderzoek dat loopt. Uh, we hebben natuurlijk uh, geen naam doorgeschreven. De meneer heeft niet gezegd wie die was. Dus we zijn wel ernstig op zoek naar degene uh, ja, wie dat dan werkelijk geweest is. En die wordt natuurlijk wel aangehouden als we uh, weten wie het is. Ja. Hoe ging het met de omwonenden? Want het staat natuurlijk niet op een afgelegen plek, uw gevangenis. Het staat aan de, in een buitenwijd van Middelburg. Uh, het is wel een, een doorgaande route uh, ja, richting allerlei uh, wegen Middelburg in. Het was wel lastig om die weg af te zetten, dus daar had het verkeer dus ook last van. Uh, we hebben wel een omleiding natuurlijk uh, gemaakt... zodat mensen toch op een normale manier uh, Middelburg in en uit konden. De, voor de omwonenden was er geen direct gevaar. Alleen voor hen was het wel lastig dat ze dus de, de torenweg niet konden gebruiken. Maar ze konden wel via andere wegen in de wijk gewoon hun huis in en uit. De voorzorg, daar ging het even om vanmiddag ja. in, uh, ja. in Middelburg. Ik dank u hartelijk. Esther Boot van de politie Zeeland, West-Brabant. Graag gedaan. De drie grote Nederlandse wielenploegen, Blanco, Vacansoleil en Argos, Argos... en de KNWU, de bond, wil schoon schip maken. Renners die dopinggebruik bekennen, worden niet ontslagen. Voorwaarde is wel dat het gebruik voor 2008 is geweest. Gio Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. 2008, waarom? Uh, 2008 is wel een beetje het jaar na de, de beruchte dopingtour... met uh, Mikkel Rasmussen, laten we zeggen. Misschien wel het zwartste jaar in de Nederlandse doping wielergeschiedenis. Uh, de hele Rabobo-ploeg die daar uh, erg goed reed. Mikkel Rasmussen in de hele traai om het geheugen nog even op te frissen. Hmm. En hij werd door zijn eigen ploeg weet hij, uit koers gehaald... omdat hij gelogen had over zijn verblijfplaats. En uh, wat dat betreft is het niet zo'n gek jaar... omdat het jaar daarna natuurlijk dat onderzoek is gekomen. De commissie Vogelzang. Dus uh, laten we zeggen, het jaar van de nieuwe start... Dus bekeken. ik heb doping gebruikt voor 2008, dan is alles oké. Okay. Daarna dus niet. Daarna wordt het een uh, heel ander verhaal. Want uh, men gaat ervan uit dat daarna in ieder geval uh, de systematiek... Het, de, de omgeving niet zodanig was dat renners zich gedwongen moeten hebben gevoeld... om doping te gebruiken. Terwijl je dat voor die tijd, eh, dat, dat blijkt toch langzamerhand wel uit alle verhalen... die wij ook hebben gehoord, dat voor die tijd het uh, zo gemeengoed was... dat een renner die mee wilde doen op niveau... dat hij vaak wel uh, moest uh, grijpen naar verboden middelen. Het riekt naar een Nederlands poldermodel-oplossing. Ja, dat zal het ook zeker zijn. Marcel Wintels, de voorzitter van de KMU... Uh, is de man die die commissie... Uh, in ieder geval uh, aan het werk heeft gezet. Uh, is ook de man die heeft, ervoor heeft gezorgd... dat die wielenploegen bij elkaar is geko zijn gekomen. En uh, ja, natuurlijk wordt er flink gepolderd... aan alle kanten. Um, en toch is het wel opmerkelijk. Want uh, met name dat er nu gezegd wordt... we volgen niet het model van Team Sky. Sky dat gezegd heeft... iedereen die ook maar iets met doping heeft uh, te maken gehad... in het verleden, vliegt er meteen uit bij ons... Dat, dat doen ze dus niet. En ik denk dat dat mogelijk wel de sleutel zou kunnen zijn tot in ieder geval het komen van bekentenissen. Het is fijn natuurlijk als we weten wat er aan de hand was. In ieder geval, uh, tegelijkertijd kun je ook zeggen... nou, de ene ontboezeming, ontboezeming volgt na de andere. Uh, is de wielersport niet bezig op deze manier om zichzelf kapot te maken? Dat zou je wel kunnen afvragen. Er zijn ook mensen binnen de wielersport die daar er erg bang voor zijn. Uh, uh, ik heb vanochtend bij de perspresentatie van de ploeg van Vacan Soleil DCM... Hè, dus die een van die drie grote Nederlandse wielerploegen... Uh, gesproken met Daan Luiks. En, en dan merk je toch wel dat de zenuwen behoorlijk open liggen. Uh, Luiks wacht nog op de definitieve verlenging van het contract... met. Met zijn hoofdsponsor tot 2015 tot en met 2015 en uh, ja, die, die verlenging is in ieder geval uitgesteld tot maart april dus laten we zeggen dat bungelt een beetje en je merkt toch wel dat dat inderdaad met name aan die kant van de ploegen dat mensen zeggen van ja maar door al dit gedoe door al deze verhalen door al die onthullingen wordt het wel steeds lastiger voor ons om uiteindelijk een sponsor te vinden en die sponsor ook te houden en wat zei Daan-Luijks daar verder nog meer over over, over dit plan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 We is dus in het belang van de wielersport, wat hij toch ook goed in oog en schouw houdt. Als je kijkt naar de renners, verwacht je inderdaad dat er renners zijn die gaan bekennen? Um, nu deze zaak op deze manier uh, uh, boven water komt, uh, laten we zeggen, het is wel bevestigd dat het akkoord er is. Ook door uh, de mensen die ermee uh, te maken hebben, maar ze willen er nog geen inhoudelijke mededelingen over doen. Maar laten we zeggen dat dit akkoord er wel ligt, dus dat renners weten dat ze hun baan kunnen behouden op het moment dat ze bekennen. Moet ik eerlijk zeggen dat ik het gevoel heb dat uh, renners uh, waarschijnlijk wel gemakkelijker bereid zijn om, om, om bekentenis uh, te doen. Want dat betekent gewoon dus dat, dat ze kunnen blijven werken. Dat, dat de voornaamste reden om niet te bekennen, dat die nu in één keer weg is. En uh, nou laten we zeggen, mensen die daar in dat circuit rondlopen, die zeggen dan ook eigenlijk moet nu de moris zo zijn dat het niet vreemd is dat je praat, dat je dus geen klokkenluider meer bent. Dat je niet als paria wordt gezien op het moment dat je praat. Maar dat je als paria wordt gezien op het moment dat je, op het moment dat je en dat is de cultuurverandering die ze nu uh, hopen te bereiken. Ja, want jullie bij de sport hebben al twee renners bereid gevonden... om hun verhaal te doen, maar wel anoniem. Dat hebben we ja, uitgebreid op de radio. Heeft hier alles mee te maken? Maar ja heeft alles mee te maken met het feit dat ze op dat moment ook nog niet wisten uh, Dat ze hun baan konden behouden. Of uh, ja, dat ze met, met de nek zouden worden aangekeken door de rest van de wielerwereld. En laten we zeggen dat nu door deze move. En laten we hopen dat het ook allemaal daadwerkelijk zo doorgaat. Dat daardoor nu die cultuur anders wordt. En dat renners weten, oké, okay, ik kan met mijn verhaal naar buiten komen. En daarvoor word ik niet met de nek aangekeken. Maar dan willen wij het ook weten. Want dan is mijn vraag, als ze gaan praten, worden die verklaringen dan openbaar gemaakt? Mijn grote angst was altijd dat dat niet zou gebeuren eh, en dat het onder een op zou blijven... en dat het keurig binnen die commissie zou blijven. Maar ik heb inmiddels wel begrepen dat de kans groot is... dat ook de verklaringen, dat men in ieder geval probeert... om die renners te bewegen, om met die verklaringen naar buiten te komen. Want als het publiek weet wat er in die tijd is gebeurd... dan pas kun je er een streep onder zetten. Gio Lippens, dankjewel. Een opvallende oproep van wethouder Wassink van de gemeente A. en Hunze. Ga plassen onder de douche. Meneer Wassink, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, plast u zelf ook? Onder de douche? Ik, ja, dat uh, durf ik best uh, toe te geven. Uh, u heeft het trouwens over een oproep. Nou, dat is uh, wat te veel gezegd. Dat was een tip die niet eens van mezelf is. Ik hoorde hem zelf voor, uh, week afgelopen zaterdag bij u op, uh, op Radio 1. En uh, toen dacht ik tijdens een nieuwjaarstoespraak uh, afgelopen maandag. die in het teken stond van duurzaamheid. van ik noem het even. En uh, niet weten uh, dat we uh, vandaag uh, zoveel. Uh, Toestanden over mij uh, af zou komen. Nou, het was het gesprek van de dag, hoor. ook hier op de nou. redactie. En ik zal maar meteen ja. even, even dat taboe ook doorbreken. Mijn naam is Tim Overdiek en ik plas ook onder de douche. Goh, doe maar. Want is het een taboe? Is het een taboe? Het? Nou ja, daar lijkt het wel een beetje op als je alle reacties uh, leest. Aan de andere kant uh, zijn er van die polls op, uh, op internet, op allerlei sites uh, waaruit dan, uh, waarbij mensen kunnen aangeven. Of ze dat wel of niet doen. En dan blijkt toch wel dat 6 of 70% daarvoor ook aan meedoet. Ja, ik heb even een kleine steekproef gehouden, gehouden op de redactie. wat me opvalt is dat mannen onmiddellijk zeggen: ja, hoor, dat doe ik. Maar dat vrouwen meteen nee zeggen of er het zwijgen toe doen. Ja, dat precies. Die ervaringen heb ik ook. Terwijl zowel mannen als vrouwen kunnen bijdragen aan een beter milieu. Want het verhaal ja. hierachter is de duurzaamheid. Legt u uit. Ja, nou ja, wij willen gewoon in deze gemeente in ieder geval. Uh, het hele jaar door veel aandacht hebben voor dat thema. Dan hebben we. Uh, allerlei onderwerpen. Uh, dan gaat het over voedsel, over energie, maar ook over water. En uh, nou, het idee is dus om daar ook de nodige publiciteit voor te krijgen. En als je het echt, echt hebt over waterverbruik. Uh, uh, dan, uh, dan weten we wel hoe dat zit in Nederland. Per persoon uh, gebruik je zo'n 39 liter per dag. schoon drinkwater om te douchen. en zo'n 36 liter om de wc door te trekken. 36 uh. liter? Om, ja, per dag, iedere ieder persoon. Ah, okay. En dan kun je zeggen: in de loop van de jaren zijn wij met z'n allen wat minder water gaan gebruiken. En zeker in Drenthe hier is het water goed en goedkoop. En zeker op de dag als vandaag voldoende beschikbaar. Maar als je op, op wereldschaal kijkt, dan hebben we nog steeds een tekort aan water. Dus het is best goed om te kijken of je daar spaarzaam mee om kunt gaan. En uh, het helpt in ieder geval hier uh, om de discussie over dit soort dingen op gang te brengen. Want vandaag. Maar er in Drenthe in ieder geval uh, discussies op, op scholen en, uh, en op, uh, op de radio... met deskundigen van het waterbedrijf en het waterschap... Uh, nou, dat kan volgens mij helemaal geen kwaad. Ja, Drenthe kan dus een aardige voortrekkersrol vervullen... Uh, voor Nederland, maar ook voor de wereld. Ja, nou ja, we hebben hier op zich uh, geen waterprobleem. Uh, dat, uh, maar uh, nou ja, als we met z'n allen uh, iets doen aan de besparing van water, ja, dan tikt het omgeving met wel aan natuurlijk. Ja. Zijn er nog meer tips om duurzaam met uh, de omgeving om te gaan? Want dit is natuurlijk maar een heel klein uh, ja, kleine druppel op de gloeiende plaat. Ja, nou daar zijn wij ook benieuwd naar. Want wat wij uh, waarom ik dit als voorbeeld gebruikt heb, is juist om aan te geven dat wij in 2013 het hele jaar door inwoners willen oproepen om elkaar tips te geven uh, die uh, goed zijn uh, voor het milieu. En dus daar zit eigenlijk maar een eerste aanzet uh, voor. En daar uh, kwam bij ons al direct in ieder geval een tip bij om ook eens te letten op, het, uh, op de lengte van, uh, van het busje. Uh, en dat betekent dat wij via onze Facebookpagina, duurzaam Arnhemse zogenaamde douchecoaches uh, verloten. En, uh, en die, dat zijn zandlopers die ongeveer aangeven van, uh, nou ja, hoe lang je onder de douche staat. Nee, uh. maar dan hebben we toch een dilemma, uh, wethouder. Want als je plast onder de douche, moet je toch wat langer douchen... om die plas weg te spoelen. Uh, u zegt dat, volgens mij is dat niet nodig. Uh, nee? Als we douchen hier gemiddeld zo in Nederland zo'n 9 minuten per persoon uh, per keer... Uh, nou, volgens mij kun je dat ook wel in vijf minuten doen. Ja, Volgens uh, George Carlin, uh, wijle uh, stand-up comedian in Amerika... Uh, zijn er twee soorten mensen. Mensen die plassen onder de douche en mensen die, <laughs> die erover liegen. Ja, ja en ik, uh, mij staat ook voorgelezen van Twitter vandaag... want er, is, uh, er zijn allerlei leuke berichten over. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Dat, uh, in zekere zin gaat het natuurlijk helemaal nergens over dit onderwerp. Uh, maar dat uh, allerlei mensen daar toch een heleboel lol aan hebben beleefd vandaag... Uh,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 In Middelburg heeft de politie enkele uren de gevangenis storend van de buitenwereld afgesloten omdat een zware crimineel bevrijd zou worden. Volgens een bron bij de Zeeuwse politie was er een tip binnengekomen dat enkele zwaar bewapende mannen naar het cellencomplex zouden komen om de gedetineerden te bevrijden. Om wie het gaat is niet duidelijk. Het Amsterdamse Medisch Centrum heeft eind december... voor het eerst een draadloze pacemaker geplaatst... bij een 86-jarige hartpatiënt. De AMC is het tweede ziekenhuis ter wereld... dat zo'n draadloze pacemaker heeft geïmplanteerd. Zometeen meer in het Radio 1 Journaal. En in New York is een veerboot aan de zuidkant van Manhattan... tegen de Pier gebotst. Lokale media melden dat er meer dan 50 opvarenden gewond zijn geraakt. En twee van hen zouden ernstig gewond zijn. De oorzaak van het veerbootongeluk in New York is nog niet bekend. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Daarvoor is hier Gerrit Iemstra. De regen is het land bijna uit, trekt weg naar het oosten en vanuit het noordwesten begint het wat op te klaren. Vanavond en vannacht hebben we veel bewolking en enkele opklaringen. En ook kan er een enkele bui overtrekken, vooral in het noorden. Het koelt af naar 3 tot 5 graden en bij langdurige opklaringen kunnen mistbanken ontstaan.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 ANDB Verkeersinformatie. Het is een bescheiden avondspits. 85 kilometer file staat er. Een paar bijzonderheden. Nog een lange file op de A13, Rotterdam richting Den Haag... bij Delft-Noord 6 kilometer. Tijd was daar een rijstrook dicht. Er stond een kapotte vrachtwagen. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht na een aanrijding. Ook een aanrijding op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daarbij is ook een vrachtwagen betrokken. Tussen Afrit Loenen en Knopend Waterberg staat nu 9 kilometer. De rechte rijstrook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 5 ja, overal 6 goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal en u hoorde zojuist het nieuws in het bulletin. Het Amsterdams Medisch Centrum heeft eind december voor het eerst een nieuw soort pacemaker ingebracht bij een hartpatiënt. Dan gaat het om een draadloze pacemaker. De AMC is het tweede ziekenhuis ter wereld dat dat heeft gedaan. De dus pacemaker, zoals ongetwijfeld weet, geeft een stroomprikkel bij hartritmestoornissen om die stoornis vervolgens op te heffen. Reynoud Knops, cardioloog. Goedemiddag. Goedemiddag. In de studio met wat pacemakers meegenomen. Want het gaat natuurlijk om die nieuwe. Maar eerst wil ik het even hebben over de patiënt. Want daar gaat het natuurlijk om. Bij wie is die ingebracht? Ja, het gaat om een, uh, een 86-jarige uh, meneer die bekend was met hartritmestoornissen. Waardoor hij uh, onder andere conditionele problemen had. En uh, met name ook problemen van uh, de circulatie. Koude handen, koude voeten. En uh, na de pacemaker-implantatie uh, gaat het nu er, uh, uitstekend met hem. Uh, conditioneel wat beter. En met name meteen de dag na de implantatie... Uh, uh, het gevoel van de koude handen en voeten volledig verdwenen. Het was een eerste pacemaker? Dit was een eerste pacemaker. Want het is, het is ik, ik werd ze meegenomen, maar een heel klein dingetje. De, de, oude, de eerste oude pacemaker is, is bijna de grootte van een hockeypuck. Ja, een ijshockeypuk. Uh, en die werden destijds nog in de, in de buik geïmplanteerd met draden aan de buitenkant van het, uh, van het hart. Er was Wanneer een was grote dat? operatie voor nodig. Uh, tegenwoordig doen we dat niet meer zo. Dan is er een wat kleinere operatie uh, noodzakelijk. Wordt er een, een kleine snee in de borst gemaakt... en via een bloedvat wordt een draad naar het hart opgevoerd. Die ook bijna niks meer weegt, zo voel ik. Ja, ja. maar ook daarbij uh, zijn nog steeds uh, complicaties bekend. Uh, met name bijvoorbeeld als je een infectie krijgt... Van, uh, van die plek onder de huid waar die pacemaker zit... dan zou die infectie mogelijk via de draad bij het hart kunnen komen. Want daar de... gaat het om, hè? die draad. Die is Wat is die? 40, 50 40 centimeter? Ja, 50, 50, 50 centimeter zo'n ja. beetje. En die veroorzaakt... Die, die kan potentieel problemen uh, geven, ook al is dat bij een laag percentage van de mensen. Maar als je tot die groep behoort, dan heb je wel een serieus probleem. En dan heb ik de, nu in de hand de, de nieuwe pacemaker waar het om gaat. Draadloos, geen draadje, maar ook ontzettend klein. Weegt niks, vergelijkbaar met de ja, nieuwe uh, Hij weegt 2 gram, hij is 1 uh, cc in volume. En het voordeel daarvan is uh, dat je die dus niet meer via een operatie hoeft in te brengen... maar dat je die via een uh, katheterprocedure, uh, uh, via de lies, kan inbrengen in het hart. Dus een operatie is niet meer noodzakelijk. En dat, dat, is zeker... dat gaat via een kijkoperatie dus? Ja. Um, ja, je zou het een kijkoperatie kunnen noemen... maar het is, uh, ja, wij omschrijven het meer als een hartkatheterisatie. Dus een katheter via de lies opvoeren naar het hart... en in die katheter zit dan uh, die pacemaker verstopt. En die uh, pacemaker heeft aan het uiteinde een kleine schroep... En met die schroefdraad kun je hem dan in het hart schroeven... waardoor die vast blijft zitten. En hem, daarna koppel je hem los van de katheter. Uh, en verwijder je de katheter uit het lichaam en dat is het. En dat ding blijft bij of in het hart zitten? Die blijft in het hart zitten. En uh, het probleem, uh, de, de zoektocht naar zo'n pacemaker is al... Uh, die is al heel lang gaande, al sinds de jaren zeventig. Maar batterijtechnologie uh, was nog nooit zover... dat het nu eindelijk mogelijk was om het in deze miniatuurvorm... Te krijgen zodat het ook daadwerkelijk via die beperkte ingreep ingebracht kan worden. Want er zitten ook heel kleine batterijtjes in dus? Die ja, er is specifiek... een heel, heel klein batterijtje in... en toch kan, uh, kan die batterij uh, bij normaal verbruik van de, van de pacemaker... zeven tot tien jaar meegaan. En vergeleken met de, de oudere? En, ver, en vergeleken met de, met de huidige systemen is dat ongeveer vergelijkbaar. Oh, dat, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Wat, is, veel wat veel is dan het specifieke voordeel hiervan, dat het draadloos is en kleiner is? Het specifieke is? voordeel is dat uh, voor de patiënt het voordeel dat de, de, dat de procedure waarschijnlijk eenvoudig is. Dus geen operatie meer noodzakelijk. En uh, de complicaties die bekend zijn van de traditionele pacemaker, draadbreuken of infecties van uh, de plaats waar de pacemaker zit. En die infecties die dan naar het hart kunnen gaan, uh, die zullen waarschijnlijk uh, minder aanwezig zijn. Draadbreuken niet en de infecties, als die er al zijn, zullen minder ernstig zijn. Zijn er ook nadelen? Uh, een mogelijk nadeel is: een deel wat we nog niet weten is als de pacemaker batterij leeg is, uh, wat we dan moeten doen. Wat we in ieder geval bij dierexperimenteel onderzoek hebben vastgesteld, is dat het mogelijk is om nog een tweede of een derde pacemaker naast de aanwezige pacemaker te plaatsen. Maar uh, wat ook mogelijk is, en er zit een soort, uh, ja, een, je kunt het een soort station noemen aan het uiteinde van de pacemaker... dat je weer met een katheter naar binnen gaat, uh, weer aanhakt aan de pacemaker en hem terugschroeft... en hem na een aantal jaar dus weer verwijderd en een nieuwe pacemaker kan, kan plaatsen. Maar wacht even, dat is toch eigenlijk wel een nadeel als je vergelijkt met die andere waar je wat makkelijker dan... De Daar kun je wat vervangen. makkelijker bij. Um, dus dat is in ieder geval de reden waarom we uh, nu bij de eerste experimenten besloten hebben... om dat bij mensen te doen die al wat ho hoger op leeftijd zijn. Ja, want de hartpatiënt waar we het over hebben, bij wie het goed gaat, die is 86. 86 jaar. Nou, hopelijk kan die over zeven of tien jaar nog een nieuwe krijgen met zo'n ding. Ja. Ja. Uh, als we kijken naar het aantal mensen dat per jaar een pacemaker krijgt... dan hebben we het over zeven tot tienduizend mensen. Is dan deze draadloze pacemaker voor al die mensen geschikt? Nee, uh, zeker nog niet. Uh, uh, wat belangrijk is, is dat uh, er zijn tegenwoordig op de markt uh, twee typen pacemakers. Pacemakers uh, met één draad en met twee draden. Uh, en voor sommige indicaties zelfs met drie draden. Maar de, uh, de aantallen pacemakers met één draad, dat is maar een wat beperkter aantal. Dus het zal op, di op dit moment ook nog maar voor een beperkt aantal patiënten uh, uh, geschikt zijn... Alhoewel de ontwikkeling wel gaande is om, uh, om het voor alle pacemakers mogelijk te maken om het op deze manier te doen. Dit, maar wordt, dit, dit, wordt, dit wordt de standaard pacemaker? Um, uh, deze we zullen eerst moeten aantonen dat het aantal complicaties met dit type pacemaker aanmerkelijk minder is. En als dat zo is dan denk ik uh, dat dit zeker een standaard zal worden. Cardioloog Reinoud Knops, hartelijk dank voor deze toelichting. En Het weegt inderdaad niks. Wie wil kijken hoe dat gaat, het aanbrengen van zo'n nieuwe pacemaker via de lease, ga naar onze website nos.nl. Daar staat een filmpje en animatie van de manier waarop die nieuwe draadloze pacemaker wordt ingebracht bij een patiënt. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. In Groningen mogen geen megastallen meer bijkomen... maar net over de grens in Duitsland schiet ze als paddenstoelen uit de grond. Met alle gevolgen van dien. Stank, herrie, gezondheidsproblemen. Groningen wil een bufferzone langs de grens... waar geen nieuwe megastallen mogen komen. Jeroen de Jager reisde af naar Ter Apel... waar hij aan de Duitse grens praat met mevrouw Rijmakers. Met uitzicht op 32 windmolens en een boerenbedrijf. Uh, plus dat we zonder enige uh, waarschuwing een, uh, ja, een plofkippenfabriek... voor 350.000 kippen kregen. Ja, want we kijken hier vanaf uw weg hier in Ter Apel... eigenlijk uh, over de grens heen naar ja. een bedrijf... Ja. Uh, op een meter of hoeveel? 600? Nee, nee, nee. Dat is iets meer dan een kilometer. Iets meer dan een, een kilometer? Grootste klant, ja. En wat is uw bezwaar? Want uh, wat ik nu voel... de wind die staat van uh, uw huis af... Uh, ik zou zeggen, niks aan het handje. Nee, precies. Ik leef tegenwoordig met angst voor oostenwind. Want als er oostenwind is, hebben we een groot risico dat we in de stankbaan zitten. En dat is kippenstank, is de ergste stank die je kan mm. hebben. Het is niet leuk. Okay. Maar voor mij is de stank één ding. Uh, wat ik ruik, is heel veel dierenleed. En ik heb nu uh, de cijfers van... Uh, van wat er hier in Duitsland aan het gebeuren is... Wat er in... allemaal gepland staat voor de komende ja, tijd. In de landkreis Emsland is op dit moment uh, vergunning voor uh, uh, 33 miljoen kippen. En er lopen nog uh, uh, aanvragen voor 9,2 miljoen extra. Dus voorlopig gaat het hier door met het bouwen van megastallen. Terwijl Groningen, de provincie waarin u bent gaan wonen vijf jaar geleden... juist heeft besloten om geen megastallen te, te bouwen. Precies. Wij dachten dat we hier in een heel mooi uh, stukje Nederland kwamen wonen, Maar het wordt intussen behoorlijk aangetast door de uh, politiek van de Duitsers aan de overkant. En welke invloed kunt u hebben als Nederlander op die politiek daar aan de overkant? Wij trekken aan de bel uh, bij de politici. Uh, dat hebben we ook gedaan bij de provincie Groningen. Met als resultaat dat er nu een brief uitgaat van de provincie aan uh, Niederzaksen. Ja met de vraag uh, om, om dingen aan te pakken. Want de provincie deelt onze uh, bezorgdheid. Van het Groningse platteland over naar de bestuurskamer... hier van uh, gedeputeerde Moorlag, de provincie Groningen. U heeft een brief geschreven aan de deelregering in Niedersachsen. Wat, wat vraagt u van ze? Nou, je ziet dat er een heel groot verschil is in ruimtelijk ordeningsbeleid... waar Groningen uh, nieuwvestiging en uitbreidingen... van intensieve veehouderijen, kippen en varkens sterk heeft ingeperkt. Is er In Duitsland is er... Heel veel ruimte voor uh, nieuwvestiging van uh, intensieve veehouderijen. En wat wij graag zouden zien is dat er iets meer wordt aangesloten bij het beleid dat wij in de provincie hebben. En het zou wel heel erg helpen als er een bufferzone van nou, twee tot vijf kilometer ingesteld uh, zou, uh, zou worden. Ja. Want het contrast is op dit moment wel uh, heel groot. Hoe ongebruikelijk is het dat een Groningse gedeputeerde... zich mengt in de soevereiniteit van, van in dit geval Niedersachsen? Nou, Ik heb niet de ambitie om die soevereiniteit van de Duitse buren aan... Ja, dat snap ik, maar hoe ongebruikelijk is dat? Schrijft u vaker van dit soort brieven? Ik vind dat je daar uh, terughoudend in uh, moet, uh, moet zijn. Aan de andere kant, het feit is dat er veel onrust is bij, uh, bij onze bewoners... Het feit is dat er een sterk contrast zit tussen het Nederlandse beleid en het Duitse beleid. Aan de Duitse zijde heeft men natuurlijk de vrijheid om die brief tezijde uh, te leggen. Maar ik hoop dat dat uh, signaal van ons dat het serieus genomen wordt. Kortom, er gaat niks gebeuren. Nou, ik ben, van nature ben ik, ben ik optimist. Beroepshalver ben ik wel eens wat, wat pessimistischer. En, mm. en, We zitten hier beroepshalver. Ja, er, er zijn ook wel pessimistisch in naar aan. Kijk, ik, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik heb geen doorzettingsmacht waar het gaat om het mm. Duitse beleid. om oh, er gaat niks gebeuren. Nee, dat, dat zeg ik niet. Als dat op voorhand vaststand, zou ik die brief niet, niet, niet sturen. Ik hoop dat de nieder Niedersachsen, dit signaal uh, serieus uh, neemt... Mm. en overweegt om een bufferzone, zoals wij die bepleiten, om die in te stellen... De regering van de deelstaat neder kan nog niet reageren op de Groningse brief, eh, omdat de brief nog niet is aangekomen. Dus dat komt nog. Straks gaan we opnieuw naar Katwijk, waar een speciaal project voor veiligheid in winkels is begonnen. Maar eerst maken we een tussenstop bij Jolande van der Velden bij de AWP. Tim, een aanrijding op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Tijnje en Drachten, 4 kilometer. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda, waren twee aanrijdingen. Zitten ook uh, mensen bekneld. Daardoor tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel... twee rijschokken dicht. vier vanaf de knopen ter Berichtseplein, 5 kilometer. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Noem ik ook nog even de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein, 3 kilometer. Ook een aanrijding, de linker linkerrijschok is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. Het is nu tijd voor iets wat radio radio maakt. Het is geen vrolijk nieuws, want het gaat om het overlijden... van de bekende hoorspelmaker Leon Povel. Povel regisseerde na de oorlog jarenlang hoorspelen voor de KRO. Zijn bekendste serie was Sprong in het heelal uit de jaren 50. We zijn er, Jimmy. Ja, Jeff. Het is zover. Dit is de grote dag. Nou, komen jullie nou bij mij op het liftplatform Dan gaan we aan boord. Ja, alright, Mitch. En nou, Jeff, draag ik het commando aan jou over. Ik heb dit ruimtevaartuig de Luna gebouwd. Breng jij het nu naar de maan. Dank je, Mitch. Ik zal mijn best doen. En zo klonk het geluid op weg naar de maan natuurlijk in een radiostudio in een hoorspel. Groot fan van de hoorspeler van Leo Povel, astronaut André Kuipers. Goedemiddag. Goedemiddag. En u nam zelfs tijdens uw laatste ruimtereis de hoorspeler mee naar boven? Ja, ja, ja ik heb. Uh kind uh, sowieso al geïnteresseerd natuurlijk in science fiction en films uh, en, en strips, maar die hoorspel die maakt het heel speciaal, daar kan je eigen fantasie bij verzinnen dus ik uh, wilde per se elke aflevering horen, dus ik zat altijd te wachten op de volgende, dat was heel, heel mysterieus allemaal. Als, als kind heb je bedoelt u dat? Ja, ja, nou ja, natuurlijk niet de eerste toen was ik nog niet geboren, maar nee. het is later een paar keer herhaald, hè? jaren 70, jaren 80 en uh, ik nam het ook op op uh, nou, bandrecorden van mijn vader. Uh, dus uh, ja, dat is een uh, magisch gebeuren. Dan probeer ik me voor te stellen hoe de kleine andere Kuipers dat deed. Lag je dan op zijn bed met zijn ogen dicht te dromen over de ruimte? Ja, ja, ja. Want ik uh, dan maak het helemaal donker. En uh, dan zit je te, te luisteren in een donkere slaapkamer. En dan, dan, dan word je er helemaal ingezogen. En nog steeds, hè. Ik, uh, ik heb het nu natuurlijk ook weer gehoord. Ik heb het meegenomen naar het ruimtestation. En elke avond een aflevering geluisterd. Echt? En het is nog steeds meeslepend. Fantastisch. <lacht> probeer ik me dat ook een beetje voor te stellen, wat helemaal niet mogelijk is om dat boven in dat ruimtestation te doen. Dan gaan ook de ogen dicht en dan brengt u dat dan weer terug in uw jeugd of bent u dan juist echt in de ruimte dankzij hem? Uh, nou, het was, het was een van, uh, van de manieren waarop ik die ruimtevaartdroom kreeg, uh, dit hoorspel. En ik vond het leuk om, om dat weer terug te brengen. Uh, dus dan neem je het mee en dan ga je weer, uh, zeg maar, diezelfde sfeer ga je kweken. Besef dat je dus op dat moment echt uh, door de ruimte zweeft. Dus dat, uh, dat was erg leuk. Met het grote verschil natuurlijk dat die serie sprong in het heelal zich afspeelde tussen 1955 en 1958. Net ook op het moment dat de Amer Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werd opgericht. En toen inderdaad de verbeelding nog behoorlijk moest gaan opspelen om het echt... Te kunnen begrijpen. Maar in die hoorspelen komt dat ook echt naar voren? Zelfs ja. voor een astronaut? Ja hoor, want uh, het, is, het is best technisch uh, goed gedaan. Hè. Dus uh, er worden geen, er gebeuren niet echt dingen waarvan je denkt van nou, totaal onmogelijk. Uh, dus de, het is heel, heel acceptabel. En uh, dat maakte goed. En het is vooral die, die dreigende sfeer die nu speelt. Het gebruik van, uh, uh, van uh, bepaalde klanken, de, de muziek. Uh, het voorlezen van zo'n logboek wat elke keer weer plaatsvindt. En uh, dat, dat maakte het heel, uh, ja, heel acceptabel. En uh, je wilde gewoon weten wat er de volgende keer ging gebeuren. Je had er zelfs gebeld, hè, vanuit de ruimte Leo? Ja, dat was natuurlijk heel mooi. Ik werd op uh, 21 december gelanceerd en op 23 december werd die 100. En uh, dat was in 2011. En ik dacht, ja, dat een uitgelezen momenten natuurlijk. En ik heb hem gebeld vanuit het ruimstation. En uh, met, de, met de begintoon en de, de muziek en het geluid van uh, het voorstel op de achtergrond. En hebben we uh, uitgebreid kunnen praten. Heel leuk. Ik kon niet horen dat zijn creatie uh, echt in het heelal was. En wat vond hij ervan? Ja, hij vond het schitterend. Om dat, uh, om dat zo te horen. En uh, ja, honderd jaar. En, uh, en dan, uh, dat, je, dat je creatie nog steeds uh, ge, overal uh, gehoord wordt. Dat is natuurlijk fantastisch, ja. Tot in de oneindigheid van de ruimte. Ja, ja. En uh, ik, uh, ik heb ook genoeg gehad om hem uh, na mijn vlucht ook nog te bezoeken. Uh, dus uh, ja, dat is helemaal goed. En toen was hij al ziek, hè? Uh, ja, toen uh, was hij inderdaad al ziek. En uh, 101. en ja, dat is uh, respectabel. Dat tekenen wij voor, geloof ik, hè? Absoluut. André Kuipers, hartelijk dank. Zijn bekendste hoorspelsprong in het heelal wordt in ieder geval opnieuw uitgegeven. En nu gaat er een voorwoord voor verzorgen. Dank u wel. André Kuipers. Verslaggever Mark Hamer loopt al de hele middag... heel gewoon met de beide benen op de grond in Katwijk... maar wel in een lingeriezaak. Een minister opstelde van Justitie en Veiligheid... gaf vanmiddag het startsein voor een nieuwe aanpak... van de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Leg eerst even die regeling uit, Mark. Wat, wat houdt die in? Ja, die regeling bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Allereerst wordt er aan de ondernemers een scan aangeboden. Er wordt gekeken of een bedrijf, hoe zij de veiligheid in hun bedrijf geregeld hebben. Uit die scan komt een aanbeveling. En gaat men nou maatregelen nemen? Gaat men camera's of dat soort dingen ophangen? Ja, dan krijgt men eigenlijk een subsidie tot maximaal duizend euro van de overheid. Ja, terug naar die scan. Hendrik Jan Kapteijn, u bent van het Centrum voor Criminaliteitspreventie... En Veiligheid. U voert die scans uit, hè? Ja, dat doen we. En we hebben hier in Katwijk uh, eigenlijk de eerste gedaan. He, we zijn net begonnen met uh, de nieuwe aanpak. En uh, op dit moment een stuk of 30, 40 uh, winkels gescand. Ja, we staan hier ook nog met Nico Haasno, de eigenaar van deze lingeriezaak. U heeft een iPad in uw hand, maar wat, hoe ziet zo'n scan er dan bijvoorbeeld inderdaad uit? Nou, we hebben een. Uh, eigenlijk is het een vragenlijst. Waar we natuurlijk even serieus doorheen lopen. Vaak ook gewoon even in overleg met de ondernemer. En we behandelen verschillende onderwerpen. Doe eens, noem maar eens, nou, eens. ja, In dit geval, bijvoorbeeld, uh, wat, wat, wat doe je op het moment dat een klant binnenkomt? Is er bijvoorbeeld een, een bel? Uh, en, en dat is een heel simpel uh, instrument, maar in sommige gevallen heel erg effectief. Maar er zitten ook ingewikkelde onderdelen in de vragenlijst... Uh, op het gebied van cameragebruik of uh, nou, noem het maar op. Ja, de, de kluis en dat soort dingen, hoe dat werkt, dat wordt ook allemaal in kaart gebracht? Ja, uiteraard. En, en wat voor kluis is het? Is er een tijdsvertraging? Dat zijn, dat, dat zijn goede zaken om met elkaar te bespreken. En uh, Als het er niet is, nou, dan kan je van de regeling gebruik maken om, uh, om zoiets met korting aan te schaffen. Van meneer Haasnoot, hoe bent u uit, uit de scan gekomen? Ja, volgens mij prima. Prima. Ik, ja. uh, ik heb weinig uh, gehoord dat het niet goed is. Eén uh, dingetje was waar we geloof ik achtergekomen. <laughs> nou, eerlijk is eerlijk. Het was inderdaad over het algemeen hier heel goed geregeld. Uh, we hebben één punt ontdekt. Er zijn camera's. Dat is positief. Maar dat moet je aan de, bui dat moet je aan de buitenkant van winkel ook laten zien. Maar dat hebben, we, dat hebben we eigenlijk direct op kunnen lossen. Ja, een stikkertje op de deur. Exact. Smile your camera. E ja, precies. Uh, maar dit is allemaal op buiten gericht. En Een probleempje is vaak juist het personeel zelf, toch? Geeft u daar, attendeert u de mensen daar ook op? Ja, dat is een belangrijk onderdeel van de scan, interne criminaliteit. Helaas is dat in, uh, nou ja, in alle bedrijven, maar uh, het zijn toch vaak winkels waar we nu komen, helemaal een heel groot probleem. 40 tot 50 procent van, van de derving heeft te maken met eigen medewerkers, helaas. Dus wij vragen in de scan ook, van, heb je daar maatregelen voor? Heb je een huishoudelijk reglement als je mensen in dienst neemt, controleer je dan waar ze vandaan komen? Heb je met elkaar afspraken op, op dat punt, controleer je ze ook? In sommige winkels is dat logischer dan andere, op het moment dat ze weggaan. Dus nee, daar besteden we uitgebreid aandacht aan. Te scan en met alle maatregelen die getroffen kunnen worden, ja, dan worden de kleine bedrijfjes weer, weer veiliger. Ik, ik ga naar buiten, maar ik hoor hier een uh, geluid afgaan. Ik geloof dat ik nog iets moet afrekenen. Vraag naar een bonnetje, Mark Hamer. Dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jou van de putten. Overlast van de buren is voor Amsterdammers de belangrijkste vorm van overlast. Het Parool meldt dat de politie daar vorig jaar ruim 12.500 klachten over kreeg. Dat is meer dan alle klachten over zwervers, drugs, drank en jongeren bij elkaar. Het gaat niet alleen over lawaai. Ook getreiter door de buren is een groot probleem. Woningcorporaties hebben de grootste moeite om mensen die overlast veroorzaken uit hun huis te zetten. In New York is een veerboot bij het afmeren op een stijger geknald. Dat is gebeurd in de buurt van Wall Street. Amerikaanse media melden meer dan 50 gewonden. Deze passagiers vertelden tegen WABC News dat hij een klap voelde en dat mensen tegen elkaar aanvielen. Mensen werden op de grond gegooid. Um, en er waren wat verhaallijke ingevingen. Maar de meeste mensen. Ik zag alle serieuze ingevingen op de eerste plek, denk ik. En ze waren significant. Ze waren niet but maar uh, the the uh, uh, but, uh, but there Het is hard voor me om te zeggen dat ik niet een doctor Inmiddels is duidelijk dat enkele mensen er slecht aan toe zijn. De lijst van Duitse ziekenhuizen waar neuroloog Jan Steur heeft gewerkt... wordt steeds langer. Hij was ook actief in Plattenwald in het Bad Friedrichshalle Krankenhaus. Patiënten hebben dat gezegd tegen de Duitse krant Stimme. Janssen Steur werkte na zijn vertrek uit Nederland... in minstens vijf andere Duitse ziekenhuizen, waaronder in Heilbronn. Daar werd hij vorige week ontslagen. De Duitse artsenorganisatie Marikurikorp... Maar Bond pleit voor een waarschuwingssysteem voor artsen als Janssen steur. Het horeca Concern Van der Valk heeft de Scheveningse pier... bewust failliet laten gaan. Omroep West concludeert dat uit eigen onderzoek. De omroep deed navraag bij de Kamer van Koophandel. Al een half jaar geleden regelde Van der Valk... dat het concern niet langer verantwoordelijk is... voor de verliezen en de onkosten van de pier. Van der Valk spreekt tegen dat ze uit waren op een faillissement. CNN-presentator Piers Morgan is fel tegenstander... van de ruimhartige Amerikaanse wapenwetten. En dat zegt hij dan ook luid en duidelijk in zijn uitzendingen. Inmiddels hebben 35.000 wapenliefhebbers een petitie getekend... Om Morgan van de buis te krijgen. Morgan nodigde de initiatiefnemer van de petitie uit, radiopresentator Alex Jones. Er werd een debat met veel geschreeuw. En die Jones die kan er wat van. You will not take my right. You go through background checks to get guns. How about Prozac? You know the number one Oh, that's big sponsor, isn't it? Or that whole class of drugs. Let me ask you oh, oh, gotta cut that off, don't you? To don't me. want to talk about the US Come number one cause of death okay. is suicide now because they give people suicide Calm down. mass murder pills. Calm down. Your answers more money to the psychiatrist nice. a psychologist to put more crazy people on drugs that make them kill people, Pierce. RTV. Ja, radio. RTV Rijnmond meldt dat het aantal klachten over het ruwwaard van Putten ziekenhuis is opgelopen tot 150. Het merendeel zijn schadeclaims, zegt letselschadeadvocaat Rob Vermeeren. En opvallend is dat maar 60 van die klachten gaan over de afdeling cardiologie, waar de trammeland rond het ziekenhuis mee begon. De rest gaat over andere afdelingen. In Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen zijn ze teleurgesteld in de website Huffington Post. Die heeft een lijst opgesteld van plaatsen met veel sterrenrestaurants, Parijs, Osaka en als beste Kyoto met 9,3 Michelinsterren per 100.000 inwoners. Allemaal goed en wel, maar in de zwinregio. Het grensgebied aan de kust is de verhouding 13,2 Michelin-sterren per 100.000 inwoners. Dat is wat de hoogste sterrendichtheid ter wereld, zegt de toerismedienst, knokken hijst in de standaard. In de zwin -regio hebben 14 restaurants één ster of meer. Ja, het Duitse OK-magazin okay weet de mogelijke oorzaak van de scheiding tussen Rafael van der Vaart en Sylvie Meijs. Het zou Ali B zijn, de huh? rapper. Er staat een zomerse foto en daar staan ze met de armen om elkaar heen. Ach, weten we dat ook weer. Dankjewel Jan. Hoi.